De president van Chili draait de prijsstijging van metrokaartjes terug na dagen van protest. In de hoofdstad Santiago liepen de protesten steeds verder uit de hand. Afgelopen vrijdag werd de noodtoestand uitgeroepen na plunderingen en branden. De president van Chili zegt nu dat hij zich voegt naar de wens van zijn landgenoten... en dat metrokaartjes dus niet duurder worden. Dagelijks maken in Santiago zo'n 3 miljoen mensen gebruik van de metro. Het weer op de meeste plaatsen droog met opklaringen. Vannacht ligt de temperatuur tussen de 7 en 10 graden. Overdag is het bewolkt en is het in het zuidoosten gaat het regenen. Het wordt 12 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal.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 place called life and yes on a scale from a one to over trusting I am Like you to hold on No looking back just come to me And i came